Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Italië heeft storm Boris ook flinke problemen veroorzaakt. Vooral in het noorden is het water in twee rivieren buiten de oevers getreden. De stad Faenza en dorpen in de buurt van die stad zijn overstroomd, zegt correspondent Angelo van Schaik. In een van die dorpen, Bagnacavallo, worden twee mensen vermist... In totaal zijn ruim duizend mensen in het gebied geëvacueerd. Ligt het treinverkeer stil, zijn snelwegen afgesloten en zijn de scholen dicht. Burgemeesters in het gebied hebben mensen opgeroepen... naar hogere etages te gaan... en kelders en garages onder straatniveau te vermijden. Ja, want ook vanavond en vannacht gaat het nog regenen in Noord-Italië... maar de heftigste buien zijn al gevallen. In Portugal zijn 14 mensen opgepakt voor de bosbranden daar. Ze worden verdacht van het aansteken van de natuurbranden. In Portugal woeden nu tientallen bosbranden... in het noorden en het midden van het land. Bij die branden zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Huizen, fabrieken en bossen zijn compleet verwoest. Booking.com mag niet bepalen hoeveel hotels op hun eigen website vragen voor een overnachting. Het Europese Hof van Justitie heeft het bedrijf op de vingers getikt. Booking eiste van hotels dat ze hun kamers op hun eigen site niet goedkoper aanbieden dan op Booking.com. En dat is onzin, zegt het Hof. Die regels zijn volgens de Europese rechter niet nodig voor Booking. De reiswebsite is teleurgesteld over de uitspraak. En Feyenoord heeft hun eerste wedstrijd in de Champions League verloren van Leverkusen. De Rotterdammers stonden na vijf minuten spelen al met 1-0 achter. Maar het werd nog veel erger. Feyenoord stelt zich in op deze vrije trap die nu genomen wordt. Nee, niet door Wits, toch door Grimaldo. Richting tweede paal kan worden voorgekomen. Oh. Nou 0-0-4 omdat die inzet van Tapsoba onder de armen van te doorgaat. Tergend langzaam rolt de bal dan over de doellijn. En het wordt een uh, totale afgang voor Feyenoord vanavond in eigen huis, nog nooit vertoond. Na 44 minuten staat het 0-4. 0-4. Ja, en dat bleef het ook. Het is maar twee keer eerder gebeurd dat Feyenoord in een Europees potje vier doelpunten tegenkreeg in de eerste helft.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 sweat of his ground. No, says the man in Washington. It belongs to the poor. No, says the man in the Vatican. It belongs to God. No, says the man in Moscow. It belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose... heet No Offense en ze komen uit Enkhuizen en ze hebben Popmania gewonnen, of Popmania hoe je het noemen wilt. En dat is uh, ja, min meer of meer georganiseerd door, door het Jongerencentrum Complex in gewaard En No Offense gaat volgende maand een heel album releasen. Uh, nou was twee weken terug in deze studio de muzikale burgemeester hier uh, te gast. Dat is uh, David Molenburg. En Vaak eh, als wij het eh, dan hebben in dit eh, programma, dan proberen wij aan het eind van de uitzending zo min mogelijk luisteraars over te houden. Nou, daar past dat plaatje van No Offense zeer zeker bij. Zero Some Game heet het, het, het nummer en ja, dat eh, markeert het punt van het laatste uur, um, want we gaan daar natuurlijk opnieuw uh, nummers horen. Twee nummers nog van Weld. Hier in deze studio. Um, want ja, we hebben er nu in de studio zitten. Um, we hebben het uh, onder meer over van het eigen pad zoeken. In de tijd was ook daar een beetje uh, wat ik... Want ik heb het nummer al een paar keer uh, beluisterd. Het, uh, de innerlijke stem. Maar het is ook uh, de, het getijden. Dat, dat metaforische zit daar ook in verstopt. Want dat weet je dan toch heel mooi uh, aan, aan elkaar te knopen zodat je, uh, ja, de, dat, dat, dat is iets waarbij je dan eigenlijk een soort van ja. Uh, uh, beetje je eigen pad, je gevoel moet je daarbij gebruiken. Klopt, hè? Mm -hmm. ja, ja, zeker. Ja, mooi woord. Ja, ja ik, uh, ik, misschien leg ik het een beetje wat knullig uit. Maar uh, het gaat erom: het, het innerlijke stemmetje. En het, uh, da, daar gaat het om. Ja. Ja. ja. Hoe belangrijk is dat voor jou geweest uh, de laatste jaren? Want ja, sinds jij twee jaar geleden besloten hebt. van wat de tuin. De tuin is voor mij heel Nederlands, want uh, dan gaat het ook over, bijvoorbeeld en daar had ik het net met je wederhelft over loslaten. En is dus voor mij, om even heel netjes, uh, want dan stel ik me nu even kwetsbaar op als radioman is dat voor mij wat lastiger. Maar hoe zit het met jou uh, dat je dan, uh, als je iets loslaat want hoe doe je dat? Ja, wat een mooie vraag. Ik heb het hier toevallig inderdaad... Uh, vandaag ook uh, met uh, mijn partner over gehad. Mm -hmm. uh, dat in, in dit leven... is het echt alleen maar loslaten. En zeker als je in een bus woont... dan ga je van de ene naar de andere plek. En uh, daar ontmoet je weer mensen. Maar die mensen die laat je ook weer achter. Uh, ik ga daar zo ook een nummer over zingen. No need to say goodbye. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel erg mijn uh, manier is geweest... Uh, om woorden te geven aan dat gevoel van... Uh, hoe laat ik los... En dat is zeker moeilijk. Ik denk dat ik dat ook altijd moeilijk ga blijven vinden. Ja. Ik, ik vind uh, loslaten en afscheid nemen echt het allermoeilijkste wat er bestaat. Dus, ja. Nou ja, dan zou je zeggen van mam, ga je dan in een bus wonen? Want dan is er dus constant verandering. Um, maar ik merk dat de verandering mij wel heel erg helpt om in beweging te blijven. Als ik te lang op één plek ben, dan kan ik heel erg vast gaan zitten in mijn energie. En dat wil je niet? Nee, nee dat wil ik niet. En dat had ik ook heel erg in Rotterdam... En terugkomend op je vraag over de innerlijke stem. Um, dat is echt de eerste plek waar ik mijn eerste innerlijke stem uh, hoorde. Ja. Is dat ik in een soort kamer zat. In een soort box. En dat ik echt dacht van... Nou, ik, ik voelde me echt een soort legkip. En ik dacht, ik wil hieruit. Ik wil, er moet toch meer zijn dan dit. En dat was echt heel spannend om te voelen. En dat was echt... Mijn innerlijke stem en ik weet dat het mijn innerlijke stem is wanneer ik het heel ongemakkelijk vind <laughs> uh, wat ik hoor als ze, als ze, aan het praten is, zeg maar, dan ja. weet je dat het goed zit. Ja, ja uh, vaak bedriegt je intuïtie ook niet. Nee, nee, je weet, je weet echt, je weet echt dat het je intuïtie is als je iets voelt en dat het je heel ongemakkelijk maakt. Dat is echt uh... ja, uh, want uh, maar als het uh, ongemakkelijk is. Is en kan zijn. Kan het dan ook uh, uh, op een dusdanige manier dat, dat je het zo weet om te draaien dat het juist ook weer je sterk kan maken? Zoiets? Ja, zeker. Ja, ik heb uh, doordat ik in een bus ben gaan wonen, heb ik echt ontdekt dat er aan de andere kant van ongemak heel veel magie verstopt zit. Die ja. echt aan het wachten is om zich aan jou te openbaren. Als je maar in dat onbekende. Durf te stappen. En daar, daar ligt zeker je kracht. Ja, De magie uh, zou ik eigenlijk ook wel een beetje uh, naar jou, ja, jouw droom om een album uit te brengen. Want daar, dat heb je uh, bekostigd met het welbekende crowdfunding. Uh, maar er waren heel veel mensen die uh, dat, uh, dat idee heel erg uh, mooi vonden. van Ga jij maar gewoon ja. je droom achterna. En wij zorgen wel uh, dat, het, uh, dat het op tafel komt en dat je dat kan doen. Ja, ongelooflijk. Ik heb met de crowdfunding bijna 9000 euro opgehaald. Ja. Ja. ja, en dan sta je op 21 juni van dit jaar sta je dan in de Vondelkerk te spelen. En wat zie je dan op, op zo'n moment? Het is dan ook nog notabene de langste dag van het jaar. Hè? Want uh, het is het begin van het zomer. Had je dat ook bewust voor gekozen om juist daar in de Vondelkerk en ook op 21 juni uh, je album uh, te presenteren. Ja, ja zeker. Ik, uh, ik zie mezelf al heel erg als een conceptbouwer. Ja. Uh, alles, alles klopt dan. Alles is uh, tot in de puntjes uitgedacht. <laughs> dat, is, dat is heel uh, sterk aan mezelf. Maar ook zeker mijn valkuil. Dat ik ja. uh, echt overal uh, controle over wil hebben. Uh, maar inderdaad op de langste dag... en uh, op een bijzondere plek in de Vondelkerk... en ik... Uh, klom dat podium op en ik draaide me om naar het publiek en ik zag een volle kerk vol met mensen die ik wel ken, maar ook heel veel mensen die ik niet ken. En dat is echt bizar voor mij om te beseffen dat er mensen zijn die zich zo verbonden voelen met mij en mijn muziek. Mm -hmm. Zich daar zo geraakt door kunnen voelen en dan ook echt een kaartje kopen en komen luisteren en meezingen. En dat geeft mij ook zoveel kracht. Ja, het was echt een, een bizarre mooie avond. Ja, um... We komen straks nog, uh, nog even daarover uh, terug... want er zit nog iets uh, wat, uh, wat ineens bij mij opkomt... maar daar kom ik, het, uh, kom ik zo over. Maar we gaan eerst nog even een uh, nummer uh, laten horen... en dan mag jij weer twee nummers uh, spelen. Dus dat is even een beetje de gids voor de mensen hier in de studio... dat ze weten wat, uh, wat er moet gaan gebeuren. Um, want uh, over een paar weken komt Joel Willems naar deze studio... En Jules Willems maakt eigenlijk van een aantal dingen die zij ziet. Uh, ja, dan kan zij gewoon, uh, gewoon een nummer over maken. Bijvoorbeeld over een kat. En dat is dit nummer geworden. Gereserveerd. Hier naar deze studio. Deze Jules Willems. En uh, ze heeft uh, eerder dit jaar een EP afgeleverd. Uh, en een van de nummers die erop staat is gereserveerd. We gaan uh, weer luisteren naar Lies naar Weld. Met nog twee nummers. En een van de nummers, daar had ze het net al over. En dat heeft te maken met uh, ja, iets met hoe uh, wij uh, met loslaten en dat soort zaken. Daar heeft het mee te maken. En het nummer dat, uh, is ook terug te vinden op het album trouwens no need to say goodbye He We shared our thoughts round the fire Ja, en ik heb eventjes het uh, stukje er even bij gepakt... wat uh, op onze eigen website uh, terug te vinden is... over dit album. Want ik had er ook inderdaad iets over geschreven. Want uh, bijvoorbeeld dat er hier op het... Uh, in dit geval, zoals we het net hebben gehoord... is de viool niet te horen. Maar op het album zelf is hij wel te horen. En uh, ik, ik had er ook nog iets aan uh, toegevoegd. Uh, eigenlijk uh, heeft uh, Leisa dat net ook over verteld... Maar er zit een bepaalde eeuwigheidswaarde in wat ik er uh, toen ook bij het afluisteren van deze song had uh, eruit uh, weten te halen. En dat hoor ik nu ook weer heel sterk eigenlijk in terug. Dus dat is een beetje over no need to say goodbye. Het laatste nummer voor vanavond uh, hier uh, wat we gaan horen is To Be Free. last night i dreamt that i was sitting on a bed inside the sober chambers of a nunnery retreat and outside the window was an ancient looking tree that carried wisdom and softly whispered to me he said i was ready for devotion for my surrender to the great divine but don't worry just have a I swear I would never have foreseen That I'd be ready to leave my troubled self behind But it's time for our soul In letting go Cause it's time for our soul En dat was er uh, helemaal, Lars van Veld met het uh, laatste nummer. En dat uh, was To Be Free. Nu heb ik even zelf even tijd uh, voor uh, wat leuke dingen. Want uh, ja, uh, dit is van tevoren allemaal bekokstoofd. Want morgen in het slachthuis, want uh, de dag dat wij dit uitzenden... en laten horen is 19 september en morgen is 20 september... speelt Hunk, de winnaars van de Rob Akda Award van dit jaar... In het slachthuis. En dat doen ze niet alleen. Uh, ook Moodboard uh, speelt daar. Maar alles heeft een reden. Want uh, ook morgen verschijnt er een single. En die is eigenlijk al een beetje bekend. Want ze hadden dat al in een live versie. Uh, min of meer de wereld in geslingerd. Uh, met een versie in het skatepark. Uh, daar hebben ze dat uh, nummer ooit uh, laten horen. Dat nummer dat heet Pol. Uh, maar eerst gaan we nog eventjes terug in de tijd. Zo rond mei, want uh, toen speelden ze bij Bevrijdingspop in het, uh, op het hoofdpodium. En dat nummer dat heette Blushing Overnachting. Daarna het gesprek met Joon de Bruin Kops. En dan die nieuwe single dus. Dat is een beetje het uh, verhaal. telefoon hebben wij Joan van ja. Hunk. aan. Hunk. Ja, Laat, laten we eerst beginnen met die naam, want Hunk dat doet vermoeden dat je nog stoute dromen hebt als dame. Nog stoute dromen? Ah, ja. <laughs> ja. Hunk is gewoon een coole naam toch? Ja, ja, is het ook. Maar ik denk dan aan een Amerikaanse uh, woord wat, uh, wat dames nog wel eens bezigen. What a Hunk. Nou, ik denk dat iedereen een hunk kan zijn. En zodra je de muziek maakt van hunk of de muziek luistert van hunk... Mm -hmm. ...dat je dan hopelijk ook een beetje hunkerig voelt. Uh, oh, uh, uh, hunkeren. Ja, dat is ook wel... Uh, wel uh, ja, zo, uh, zo had ik het nog niet gezien in ieder geval. Okay. Nee, nee, maar ik vind het dan nog steeds eigenlijk een aparte naam. Maar, maar is dit uh, helemaal uit jouw koken gekomen... ...of hebben je bandleden daar ook nog uh, nodige inspraak in gehad? Uh, nou, ik kocht ooit een gitaar... En toen tapefde ik daar Hunk op, want ik vond dat die zich daar Hunk heette. En dat is eigenlijk waar het begonnen is. Want toen was er iemand die zei, waarom noemen jullie Bendit Hunk? Ja. Want, uh, ja. ja, dat maar eigenlijk niet. Ja. <laughs> Dan hebben we dat gedaan. Ja, nou, nou, de muziek. Want, uh, ja, nou ja, goed, voor de mensen thuis. Wij kennen elkaar een klein beetje in dat opzicht. Ik stond uh, op een gegeven moment ook met jou bij Bevrijdingspop. Uh, daarover te praten. En ja, uh, uh, wat is het eigenlijk voor, uh, voor muziek? Want uh, je kan er eigenlijk alles van maken zo'n beetje. Ja, dat is ook het chillen Wij kunnen er heel veel in kwijt. Maar mm. we hebben vooral... Uh, we noemen onszelf Diet Crunch. En je kent misschien wel crunch van Nirvana en zo. Ja. Wij zijn dan wat meer de light. Ja, ja. Dat we ook uh, indie pop maken, dus ook een beetje lief. Maar we hebben ook absoluut wel invloeden van punk en uh, rock. Dus ja, we zijn eigenlijk een mix. Ik eet zelf graag de saus, zoet, zure saus. Ja. Dat is een beetje zoet en een beetje zuur. En dat is gewoon tot combinatie. Ja, ja, je zou zo zou, zou voor een viersterrenkok uh, kunnen gaan ergens in een restaurant, als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Ja. Uh, maar dan wel in de muzikale keuken. Hè? Uh, maar goed, uh, ja, want, want er is natuurlijk veel gebeurd. Uh, zeker nadat jullie dus uh, bevrijdingspop hebben mogen openen op het hoofdpodium. Ja. Hoe was dat eigenlijk? Dat was zo vet. Ja. Ja, we voelden ons daar helemaal thuis. We waren natuurlijk eerst best wel nerveus. Maar ja, ik was best wel nerveus. Mm -hmm. En uh, dat, wordt gewoon, dat is een hele grote productie. En er zijn superveel mensen achter de schermen. En dat zijn wij helemaal niet gewend. Mm. Het <laughs> was alleen maar superleuk. Want alles was supergoed geregeld. En het was heel cool om te zien dat er echt heel veel mensen in het publiek stonden. En... Ja, het was echt een droom en we willen heel graag heel snel weer terug. <laughs> ja, nou ja, die kansen liggen er natuurlijk wel. Want, ja. uh, want uh, kijk, uh, het uh, komt natuurlijk uh, heel erg mooi uit. Een single release, waar we het zo nog over hebben. Met de popronde. Ja, met de popronde, ja. <laughs> ja. Want... We hebben nu onze eerste show erop zitten. Ja. En we, zijn, uh, we kijken uit naar de volgende show. Het was al echt weer uh, even wennen als je inderdaad van een bevrijdingspop stapt naar... een. Uh, café, speciaal biercafé leuk mm. leuk. Al je eigen spullen mee, zelf opbouwen, zelf het geluid doen. Dus uh, dat is ook weer een hele uitdaging, maar alleen maar heel erg leuk. Ja, maar een popronde uh, betekent ook dat je behoorlijk wat van het land ziet. En dat je je muziek, uh, natuurlijk, uh, jullie je muziek natuurlijk heel goed uh, ja, uh, kunnen laten horen. spelen, ja, ja. ja zeker weten. Ja, um, nou ja, uh, ik zag ook uh, staan dat jullie in Haarlem te zien zijn... Ook nog. Ja, toch nog. Want er zitten natuurlijk Halemse en Leidse randjes aan. Want ja, ik bedoel... Uh, ja, dan denk ik dat hier de Leidse rand het uh, wat meer uh, gewonnen heeft. De Leidse kant het meer gewonnen Nou, ja. dan gaan we natuurlijk geen uitschuik over. <laughs> nee, nee, nou ja goed. Maakt niet uit. Het, uh, maar jullie zijn in ieder geval te zien tijdens de popronde van Haarlem. Nee. Uh, dat wel. Uh, waar, waar spelen jullie uh, 12 oktober... Ah, um, oe, dat, weet ik niet, dat... dat is een uh, leuke vraag. Nou, Dan moet, moet je dat opzoeken. Maar goed, uh, je kunt het op de popronde website kun je het zien, Nee, nee. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Dan nu die single, uh, single release. Uh, want we kennen natuurlijk de live versie die jullie opgenomen hebben... in, uh, in uh, dat uh, skatepark. Ja, uh, maar deze is meer de studio versie, heb ik het idee. Ja, dat, ja, ja, ja. Deze hebben we in de studio opgenomen... Het is wel leuk, want we hebben dus die live video in het skatepark in Haarlem opgenomen. Mm -hmm. Maar de officiële audio hebben we in de studio opgenomen in het slachthuis in Haarlem. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja en dat, dat is, nou, super leuk plek. En daar spelen we dan dus ook de release show, ook ja. in het slachthuis. Ja. De hele cirkel is helemaal vol. Ja. Uh, en, um, ja. Dat wordt gewoon een, een feestje. En ja. iedereen is welkom. Ja. Maar wat, wat, is het, uh, slacht, wat betekent het slachterhuis Halem voor jullie? Oh, ja, het is gewoon een hele, hele inspirerende plek. En je kan er muziek maken. En je kan er dus ook muziek opnemen. Mm -hmm. En die studio die voelde dus ook heel erg fijn. Het was eigenlijk wel cool. Want meestal als je in de studio zit, dan heb je de control room. Waar zeg maar het make en de producer staan. Mm -hmm. En er zit dan een raam tussen. En aan de andere kant van het raam is dan de studio waar de muzikanten zitten. Ja. Maar... We hebben de eerste deel van het nummer, dus alleen drum en pas, in de kelder van het slachthuis opgenomen. Terwijl de control room zat de verdieping daarboven. En dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Maar wij konden dan, uh, Fik en geus, de drummer en de bassist, konden we door een tv'tje zien, door een camera. Dus dan konden wij een, in de kelder niet zien. een uh, dat is wel een geestig verhaal dat je op twee lagen een single aan het opnemen bent. Ja, ja precies. Ja. Uh, maar die release show, dat, uh, dat, ja, dat, dat impliceert natuurlijk ook iets van, van eigenlijk ook een beetje terug naar die 5 mei, dat jullie meer uh, laten horen, toch? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. De single die we gaan uitbrengen is ook onderdeel van een double single. Uh -huh. En meer daarover is natuurlijk nog geheim. <laughs> maar dat komt, uh, ja, er komt zeker meer aan. En dit is dan het pakketje. Ja. Dus, uh... uh, gaan jullie een klein beetje hikpie, hikpie achterna? Hikpie is tegenwoordig heel erg hip. Heel hip, hè? Ja, heel erg hip, want die hebben helemaal niks. En uh, spelen eigenlijk uh, bijna elke zaal uh, uh, voor een volhuis. Uh, uh, maar er is nog helemaal niks te vinden. Van jullie dan nog wel een beetje. Maar... Uh, Jullie gaan daar ook heel schuchter mee om, heb ik het idee. Ja, nou ja, tegenwoordig moet je heel voorzichtig je muziek uitbrengen. Want je, ja, mensen gaan niet meer een heel album in één keer luisteren. Dat snap ik ook wel. Want, mm. Ja, dan krijg je een album van een een of andere hunk. En dan denk je, ja, oké, okay, <lacht> zo knap zijn ze niet. <lacht> Weet je wel. Ja. ga je niet luisteren. Dus. En ik denk dat Hikpie dat heel erg cool doet. En ik denk dat wij... Ja, wij vinden het ook leuk om wel dingen uit te brengen. En we merken ook dat... het. Dus ieder een beetje zijn ding, denk ik. Yeah. Ja. Uh, um, dan is er natuurlijk uh, de vraag van, komt er dan nog meer aan na Paul? Natuurlijk! Ja. We gaan uh, ergens aan het einde van de potronde komt de andere helft van de double single uit. Ah. Als je daarmee zoet kan houden, dan <laughs> is dat fijn. Goed. En dan is er natuurlijk de slotvraag. Waar is Hunk te vinden op het wereldwijde web? Waar? Ja. <laughs> ja. Ja, vertel. Als het helemaal uit is, die kan je overal vinden. Spotify, iTunes, Deezer, Tidal, uh, YouTube zijn we ook. TikTok zijn we ook. Instagram, Facebook. Uh, Threads. <laughs> overal met de naam Hunk. Moet je wel oppassen dat je niet ook knappe mannen tegenkomt. Maar dat is hier niet heel erg. <laughs> Nee, dan kom jij weer eigenlijk aan het begin van het verhaal uit, hè? Ja, precies. Ja. Um, nou, we gaan hem laten horen. Al een beetje het jaar van hun kan het worden. Want uh, ja, na de, het hoofdpodium bij Bevrijdingspop uh, zijn ze ook al geselecteerd voor de popronde voor dit jaar. Dus daar mogen ze dan ook nog aan meedoen. En ze mogen ook in Haarlem optreden. Nou, je hebt het een beetje gehoord uit de mond van Joan hoe dat zit. Uh, want uh, ja, uh, de band is nogal geografisch verspreid. En dan is het niet echt vast te stellen of ze dan ook echt uit de buurt komen. Um, dan gaan we nog even een afsluitend gesprek voeren met Lijzerweld. Want ja, uh, het zit erop. Dat is één. Maar uh, ik kom ook het woord uh, bij jou tegen. Zelfliefde. Daar heb ik dan een vraag over. Zijn wij uh, naar onszelf dan niet aardig? Of wat dan ook? <laughs> uh, constateer, uh, hoe, hoe kijk je er tegenaan? Uh, zijn er gewoon van... Uh, dat, dat wij mensen soms ook wel eens... Ook wat meer... Gewoon ook lief voor, voor, uh, ja, voor het individu uh, moeten zijn. En dat uh, dat, dat, dat daarmee begint. Mm. Ja? ja, ik... Um ik zie heel erg om me heen dat er in deze wereld een soort uh, stigma hangt. Mm -hmm. Dat je uh, alsmaar gericht moet zijn op uh, het presteren en het beter worden, het groeien. En dat is natuurlijk heel mooi uh, dat er zo'n streven hangt naar uh, succes en dat je alles uit jezelf moet halen. Um, maar ik zie om me heen wel veel dat er uh, één stukje vergeten wordt en dat is echt het, het stukje inchecken bij jezelf en Eigenlijk niet vanuit je hoofd te gaan denken van wat, wat heb ik nodig. Maar echt aan jezelf te vragen wat heb ik nodig. En dan echt objectief te kijken. En het antwoord wat daaruit komt dat ook echt aan jezelf te geven. Dus zelfliefde heeft zoveel verschillende vormen. Dat kan uh, winkelen zijn. Dat kan een lekker bad nemen zijn. Dat kan even je moeder bellen zijn. Um, er zijn heel veel vormen en ik, uh, ik vind dat echt het allerleukste om mee bezig te zijn in uh, loopt dat ook een beetje als een soort rode draad door jouw uh, eigen leven heen of zie ja. ik dat dan uh, ja. uh, word, is dat dan wel heel extreem uh, gesteld nee echt niet nee, nee ik denk dat mijn hele leven één grote ode aan mijn reis naar zelfliefde is ja ja, ja. Uh, probeer je dat dan ook over te brengen op anderen van, van als je uh, het is eigenlijk haast een filosofie, bijna, om het even. Uh, en misschien ook wel ja. spiritueel, om het even. Zeker. Uh, ja. Uh, maar probeer je dat ook over te brengen op uh, mensen. van wat het dan kan doen met, met jou als persoon. Ja, ja zeker. Ja, ik, ik zie mijn muziek wel heel erg als een soort liefdevolle herinnering. Mm -hmm. En het album wat ik heb gemaakt, One-on-One, on One, dat gaat echt over die reis naar zelfliefde van mm -hmm. mezelf. Maar ik zie dat album wel echt als een soort luisterbaar. Zelfhulpboek, wat je kan aanzetten. En even, soort van, als een soort grote zus, uh, die muziek bij je kan hebben, die even zo in je oor fluistert: denk je, denk je wel aan jezelf en uh, hoe gaat ja, het nou ja. echt met je? Ja, en ja, ja. Dat, uh, ja, dat is wel heel fijn. Ja, uh, het is haast, uh, hoe noem je dat, uh, Louterend kan het uh, werken. Ja, ja, het is, ja. Uh, het is echt een, een verzachting, hoop ik, voor ja. de wereld. Um, nu heb je dit album af. Maar gaat er nog iets, uh, uh, toch iets komen waarbij je dan misschien weer een nieuw pad uh, bewandelt en daar uh, ook weer iets over gaat, uh, gaat schrijven en dat dat, uh, dat dat dan ook zijn weg weer weet te vinden in het zij een EP of een album? Ja, zeker. Ja, ik ben uh, eigenlijk in, in uh, uh, gelijke stroming uh, met, samen met het maken van dit album bezig geweest met uh, een andere kleinere plaat mm -hmm. die uh, nu ook meer de ruimte heeft om uh, vorm te krijgen nu de plaat af is. En dat gaat uh, een iets andere richting zijn, uh, namelijk instrumentaal. Uh, en dat wordt een instrumentale reis uh, die heel erg geïnspireerd is door de natuur en door uh, solitude. En dat laatste mag je nog heel even verder toelichten. Wat, uh, wat, uh, wat mag dat zijn? Salute, Salute. Ja, dat gaat heel erg over de reis naar binnen. Mm -hmm. uh, heel erg over het alleen zijn. Uh, de stilte opzoeken. Um, en omgaan met gevoelens als uh, eenzaamheid. Ja. ja. Uh, het woord mindful, zeg je dat ook wat? Dat zit er zeker ook in. Ja, ja. ja oké. Okay. Um, ik vond het hartstikke leuk dat je geweest uh, bent. En uh, we horen graag uh, meer van je. Als, maar dat is natuurlijk wel zo, zo te zeggen... Neem je tijd. En dan komen we vanzelf alweer bij je terug. In ieder ja. geval. Zoiets. Ja, dankjewel voor de leuke vragen Jaap. En echt fijn dat we, dat we met elkaar meereizen. Oké, okay, dankjewel. <laughs> uh, we gaan uh, nog even wat uh, muziek laten horen. Bijvoorbeeld uh, Ceilings Falling Down. En dat is van een Groningse band. Uh, en ze noemen zich Solitary Zebra. En dan is het in één keer stil. Dan zit je op een gegeven moment uh, te praten. En dan moet je wat. Uh, dus, dus ik moet even wat... wat uh, ik denk, hé. Het wordt een beetje rustig uh, op de radio. Uh, en ineens hoor ik niks meer. Maar het, uh, dat was dus no, ce uh, uh, no uh, ceiling falling down. En dan moet je dus gaan improviseren. Dat is altijd heel erg leuk. Maar ik heb wel wat hoor. Dus uh, eventjes kijken. Want er is nog wel wat uit het Volendamse. Want... En dan kom ik toch weer bij uh, een aantal bekenden, kom ik dan uit. En dat is deze van Lore Bipsum. Ga ik dat redden? Ja, dat ga ik redden. En dat is Flat Caps en Max. My room's gone cold, run down. We are no more traced your outline on the mattress. You left for her bed, I know. Polondammers die zitten te luisteren. Die denken, waarom was het nou net zo stil? Ja, als je op een gegeven moment gaat niet meer te gesprekken en het valt stil. Ja, dan uh, moet je heel snel gaan handelen. Want uh, dodelijke uh, stilte op een radio is dodelijk. Want dan uh, denk je van, gebeurt er nou nog wat? Uh, Lorem Ipsum, die uh, zien wij net als Hunk ook terug uh, bij de popronde. En ook zij uh, spelen onder meer in Haarlem. Uh, en de flap kan, heb ik uh, begrepen. We sluiten af deze alternatieve van met uh, de nieuwe single van Niels Buis. The Lowlands komt eraan. En uh, dit is de laatste single uh, die morgen uitkomt. Change of Season.